1 uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamerverkiezingen stevent de VVD af op 41 zetels... en de PvdA op 39. Dat is de voorlopige uitslag na het tellen van 46 procent van de stemmen. Duidelijk is dat beide partijen samen een meerderheid in de Tweede Kamer krijgen... De andere partijen zijn veel kleiner en de meeste scoren slechter dan de peilingen aangaven. De SP haalt 15 zetels, net zoveel als vorige keer. D66 stijgt van 10 naar 12. Maar PVV, CDA en GroenLinks verliezen fors. 50 plus zou in de Kamer komen met twee zetels. Een DPK van Hero Brinkman haalt het niet. Na het tellen van 46 procent van de stemmen is de opkomst nu vastgesteld op ruim 74 procent. In Amsterdam is de PvdA de grootste partij geworden... met 36 van het aantal uitgebrachte stemmen. De VVD volgt met 19 en daarna komt D66 met bijna 15 Ook in Arnhem, Meppel, Terneus en Delft stemden de meeste kiezers op de PvdA. De VVD haalde de meeste stemmen in onder meer wijk bij Duurstede, Etteleur en Bloemendaal. Ook in Os, de stad van voormalig SP-lijsttrekker Jan Marijnissen, is de VVD de grootste.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 Volgens PVV-leider Wilders is de boodschap van zijn partij blijkbaar onvoldoende aangeslagen. En GroenLinks-leider Sap noemt het resultaat van haar partij teleurstellend. Bij 50PLUS zijn de reacties weer opgetogen. DPK-leider Brinkman denkt dat zij partij alsnog een zetel kan halen vanavond. De verkiezingsavond wordt dit keer trouwens niet afgesloten... met een slotdebat tussen de lijsttrekkers. De meeste partijen hebben laten weten daaraan geen behoefte te hebben. En dan nog het weer. Vannacht stevige buien. Aan de kust mogelijk met onweer. Het koelt af naar 10 graden. In de ochtend zonnige periode. Smiddags neemt de bewolking toe en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. De stemming van Nederland. De Uitslagenavond. Hier zijn Tim Overdijk en Eva Jinek. Dames en heren, nacht en welkom terug in de studio bij deze speciale uitzending van de Radio 1, de Uitslagenavond. We gaan direct naar Mark Visser, want jij hebt verse uitslagen voor ons. Ja, zeker. In ieder geval uh, een nieuwe zetelverdeling. Uh, die blijft wel uh, gelijk aan de vorige eigenlijk. Uh, de VVD 41 zetels komen ze op uit. Van 31 naar 41. 10 erbij. En de PvdA uh, 39. Dus uh, 9 erbij. 30 naar 39. Oké, okay, dankjewel Mark Visser. Uh, er is een partij bijgekomen. Dat is uh, 50+. Plus. Volgens de laatste prognose komen ze uit op drie zetels. Daar gaan we even naar luisteren. Oh.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 voorlopig zitten goed. Ik ben niet bij deze partij eigenlijk. Nee, maar mijn die staat nummer drie. Die heeft, is met 10 de Die is nu gekozen voor de tweede kamer. Dus zo doen ben ik hier. <tiedere muziek> Joris van de Kerkenhoff een reportage over 50 Plus in een wel heel toepasselijke locatie. Hotel Victoria in Amsterdam. En hoeveel zetels ze gaan krijgen, gaan we nog echt nog niet helemaal zeker weten. Het waren er drie. Moorden er mogelijk twee. Wellicht dat we de komende uur wat definitieve zekerheid daarover krijgen. Maar ze zijn erbij. Deze nieuwe partij 50+. Plus. Mark Visser, heb jij nu uitslagen? Uh, in ieder geval wel uh, gewoon uit het land. Zwolle bijvoorbeeld. Daar is de Partij van de Arbeid de grootste partij geworden. Hadden 24% van de stemmen gekregen in 2010. Nu 29,5. Dus uh, ruim 5% winst daar. De VVD is daar de tweede partij. En de derde partij is de SP. De VVD krijgt 99%. 10,6% van de stemmen en de SP 9,5%. Dan uh, Bergen op Zoom: uh, daar is de VVD de grootste partij, 27,9% van de stemmen. En de Partij van de Arbeid, 24,4%. Je ziet ook in het land elke keer dat het gaat echt tussen die twee partijen op de meeste plekken, zeker in de wat grotere steden. Um, Gouda dan bijvoorbeeld. Um, ook daar gaat het tussen de VVD en de Partij van de Arbeid... maar daar wordt dan, uh, is de Partij van de Arbeid de grootste. 26,1 van de stemmen, 21,9. En dan nog even naar een overzichtskaartje. Um, het was, uh, de, in het begin van de avond hadden we de uh, SP op uh, 15 zetels, geloof ik... en de uh, PVV op 13, maar die twee die zijn nu eigenlijk gelijk aan elkaar. Die zijn allebei op 15 uh, in, de, in de laatste uitslagen. En uh, als je dan echt naar puur het, het exacte aantal stemmen gaat kijken... Dan... Dan is de Partij voor de Vrijheid sowieso de SP voorbij. Want um, de SP heeft er uh, 428.000 en de Partij voor de Vrijheid heeft uh, 443.000, dus uh, 15.000 meer. Dus uh, het is natuurlijk op basis weer van, uh, even kijken om precies te zijn, 48,2% van de stemmen. Maar je ziet dus hoe het wel kan fluctueren. En dat geldt, hetzelfde geldt eigenlijk voor het gat tussen de VVD en de Partij van de Arbeid. Dat, dat blijft een, een gat, maar het is inderdaad niet meer dan één zetel. Het is 60.000 uh, inderdaad. Dus bijna, ja, bijna. Ja. Wel of zijn we van het aantal getelde stemmen? In elke stem telt. Zo is het, Tim. Dus wij zitten hier voorlopig nog wel eventjes. Het CDA blijft steken op zo'n 13 zetels in deze laatste verwachtingen. Geen reden om echt groot feest te vieren. We gaan naar luisteren, luisteren naar een van de belangrijkste architecten van de nieuwe koers van het CDA, van het strategisch plan van het CDA. Mevrouw Petom, de partijvoorzitter van het CDA. Ja, het feestje zit hier een beetje erop hè, bij, uh, bij het CDA. Was het nou een beetje een feestje? Het was een beetje een aparte sfeer. Hoe zou je het hier benoemen wat hier nou was vanavond? Nou, Wij wisten natuurlijk wel wat er aankwam. Dus wat dat betreft uh, bereid je ook gewoon voor. Uh, maar uh, ja, er is ook een uh, volle overtuiging dat uh, uh, morgen is een nieuwe dag. En dan moet dat verhaal van ons uh, moet, uh, voluit uh, worden voortgezet. Het CDA 2.0, zullen we zeggen. Ja, dat, uh, ja, daar, daar zijn we helemaal mee bezig. U heeft uw partij acht zetels verloren. Toch werd de lijsttrekker, of de fractievoorzitter, uh, toegejuicht en gescandeerd met Siebrand en Buma. Hoe kan dat? Acht zetels verliezen en zoveel applaus voor Buma. Ja, maar dat geeft wel iets weer. Namelijk dat, dat, het, dat, dat het verhaal is, uh, dat is neergezet. Dat dat echt landt uh, bij onze leden. Wij merken ook, ook op straat. Alleen dat heeft ze nog niet vertaald in, uh, in concrete stemmen. Uh, en het, bet het betekent ook dat die partijvernieuwing echt gewoon moet worden voortgezet. Ziet u het toch ook als een afstraffing van de kiezer voor deelname aan uh, de coalitie met de PVV? Nou, natuurlijk heeft dat regeren uh, wel een wissel getrokken op, uh, op onze partij. Uh, maar uh, ja, het CDA is gaan doen verantwoordelijkheid niet de weg, ook in moeilijke tijden. Uh, en, dat, uh... en de kiezer waardeerde het niet? Nou, verantwoordelijkheid nemen. Ja, maar toch he, moet je dat gewoon... Uh, uh, soms moet je over je eigen schaduw heen stappen. En uh, we hebben gewoon wel gezegd uh, dat uh, de samenwerking met de PVV... dat dat gewoon eens maar nooit weer is. Ja, en dan hoe nu verder? Ziet u nog een rol voor het CDA de komende tijd? Of zegt u wij moeten echt in de oppositie blijven voorlopen? Ja, dat is de vraag voor 13 september. Zoveel zijn we op dit moment nog niet. Het is uh, 13 september hè. Uh, het is inderdaad op moment 13 september, maar de uit, definitieve uitslag is er nog niet. En uh, dat maakt dat we er gewoon rustig over gaan praten. Maar ja, het, uh, uh, het is zo dat, uh, uh, dat daar hebben we het gewoon echt later over. Ja, Oké, okay, dank u wel. Rustig Peter van het CDA. Ja, daar gaan we al nou rustig over praten. Er wordt ook hoop gepraat en gesproken, gespeculeerd. In afwachting natuurlijk van partijleider Mark Rutte. Uh, ergens komende nacht, wie weet, Wilma Borgman. Maar je hebt inmiddels ook andere mensen bij jou voor de microfoon. Ja, Mark Rutte is nog niet in aantocht, Tim. Die wacht echt tot uh, het beeld zo duidelijk is dat er niets meer kan verschuiven. Uh, naast mij staat wel Hans van Balen, Europarlementariër, jarenlang ook Tweede Kamerlid geweest. Uh, meneer van Balen, 41 zetels lijkt de VVD nu te gaan halen. Waar komen die zetels vandaan, volgens u? Uh, je ziet natuurlijk uh, overal vandaan Jemand van het daarnaan. CDA. He, dat moet allemaal precies onderzocht worden. Er zijn ook mensen die PVV stemden, die daarop teruggekomen zijn. We hebben het... Heel goed doen we het in het zuiden, maar ook in het westen dus. Het komt overal vandaan en het is een beloning voor de moed van Mark Rutte. Hè? Die heeft ook geen uh, afstand genomen van het kabinetsbeleid, zoals de CDA dat wel heeft gedaan. Dat is afgestraft. Je moet voor je beleid blijven staan. Uh, en ik ga ervan uit dat we die nummer één plaats kunnen houden. No, het is nog niet 100% zeker, maar tien zetels winst is wel heel goed. Maar de vraag is dan wel wat nu, wat u zegt... Mark Rutte heeft in een campagne dat kabinetsbeleid zo goed verdedigd. Uh, de kans is wel groot dat het nieuwe kabinetsbeleid er heel anders uit zal zien. Want de steven moet worden gewend richting een linkse coalitiepartner. Gaat hem dat lukken? Nou ja, het betekent... Je moet allemaal, de partijen die aan, uh, aan de zet zijn... En dat is de VVD, dat is de Partij van de Arbeid, misschien ook anderen... Moet je bereid zijn een coalitie te maken. Als je dat niet doet, gebeurt er niks. Maar het betekent wel... Economische sanering, zoals Rutte dat heeft ingezet met de jager, dat moet blijven. De 3%-norm voor Nederland, niet alleen voor Europa, voor Nederland. Die kleinere overheid moet blijven. Veiligheid is belangrijk. Ik denk dat je met de PNA op van veiligheid toch wel snel tot conclusies kan komen. Maar ook een streng maar eerlijk immigratiebeleid. Dus er zal hard en lang onderhandeld worden. Maar dat is Mark Rutte wel toevertrouwd. U heeft het over Jan Kees de Jager. Nou is die niet van de Partij van de Arbeid volgens mij en ook niet van nee. u. Hoewel sommigen denken dat hij wel een beetje van u is. Maar hij is toch nog vooral van het CDA. Wilt u het CDA erbij? Nou ja, kijk, dat moet blijken. Uh, het lijkt erop dat VVD en Partij van de Arbeid een meerderheid hebben. Maar mogelijk dat van beide grote partners... mogelijk, hè, als dat allemaal loopt... dat er ook anderen worden bijgevraagd. Dus... Er is nog niet veel van te zeggen. En ik zeg, dat is ook nu in de toekomst kijken. De toekomst is wel morgen. Maar we moeten nu vooral vanavond, als we die eerste plaats houden... moeten we vooral het uh, vieren. U bent er nog niet gerust op, meneer Van Balen? Nee, omdat het is in de laatste peilingen, geloof ik, uh, of uitslagen... twee zetels verschil, 41, 39. Uh, maar ja, ik wil wel graag de zekerheid voordat ik uh, ga juichen. Hoe duidelijk moet het zijn? Wilt u wachten tot alle stemmen zijn geteld voordat u daar iets over kunt zeggen? Nou, kijk. Uh, ik vind morgenochtend spreekt de VVD Tweede Kamerfractie, de nieuwe fractie. Ik ben er als Europarlementariër bij, als adviseur, net als Luc Hermans van de uh, Eerste Kamer. En dan moet je gewoon eens heel goed gaan kijken hoeveel zetels hebben wij. Heeft de Partij van de Arbeid, andere partijen. En nou, zonder de koningin dan moet ook blijken hoe gaat dat nou lopen, die formatie. Wie neemt nou het initiatief? Uh, maar voorlopig is van groot belang dat het beleid van de VVD en Mark Rutte's inzet is beloond. We moeten nog even geduld hebben voor we zeker weten hoe het afloopt, meneer Van Balen. Dank u wel. Altijd geduld hebben. Altijd. Dank u wel. Dan. in ieder geval blijven luisteren naar Radio 1. Wanneer ze op West zijn naar die 100% zekerheid dat de VVD de grootste partij blijft. Uh, Mark Visser, uh, er is een ontwikkeling in die uitslagen. Ja, want het blijft echt nog uh, ja, reden is er om, spannend, uh, om het spannend te noemen. Want uh, 58% van de stemmen geteld. De VVD op 40 en de Partij van de Arbeid op 39. Dus eigenlijk wat Joost ook al net zei, dat is die ene zetel die we he, in, in die aantallen zien. Zo rond die 60.000, soms iets onder. De uh, boven eigenlijk niet. Het, het, 60.000 is wel de max dat ik heb gezien, dat verschil. Maar 40 dus voor de VVD, uh, Partij van de Arbeid 39. Dan uh, de andere partijen, de Partij voor de Vrijheid uh, 15 zetels. De CDA 13 zetels nu, SP op 15, dan D66 12 zetels, GroenLinks blijft op 3 staan, ChristenUnie 5 zetels, SGP 3, Partij voor de Dieren 3, en dan 50PLUS als nieuwkomer 2 zetels. Ja, Joost Funnings hier bij ons in de studio, politiek redacteur, de hele avond al voor alle duiding die we nodig hebben. Wie gaat er beloond worden voor die geslaagde campagne van de VVD? Nou, ik weet niet of die campagne, zo, zo, de campagne nou echt zo geslaagd is. De uitslag is uh, geslaagd. De uitslag dan. Ja. En, en, en, en, en, en wie zou er beloond moeten worden? Waar denk je, waar denk je zijn aan? er mensen in de partij die, die dusdanig hebben geholpen... of op een bepaalde manier hebben geopereerd... dat we kunnen verwachten dat zij beloond zullen worden... met een belangrijke functie? En nou, het, het zijn vooral... Uh, Stef Blok is natuurlijk iemand uit de fractie. Die was de campagneleider. De, de andere mensen in het team zijn meer mensen op de achtergrond... die dus ook niet op de lijst staan. Uh, waarbij je dus ook niet kan verwachten van... die, die kunnen Eventueel aanspraak maken op een uh, mooie, mooie kabinetspost. Sprekende over Stef Blok, dat is wel interessant. Daar horen wij toch wel vaak van op de achtergrond. dat men bij de VVD denkt: het is een, het is een, wel een, een goede fractievoorzitter. maar wat, wat, wat stijfjes. Uh, electoraal gezien niet echt een, een heel aantrekkelijk. En dat zou er dus in kunnen zitten dat men ervoor kiest hem naar het kabinet te promoveren. en dan een nieuwe. Uh, fractievoorzitter te kiezen. En dan valt heel vaak de naam van Halbe Zijlstra, nu nog staatssecretaris op het ministerie van Onderwijs ja. voor Cultuur. Een man. Dat is een. Halbe Zijlstra is een ja, man. Dat ja. Ja. Laten ik we ik dat vaststellen, Joost. Ja, ja, ik <coughs> waarmee? Ik wil zeggen, waarom een man? Waarom een man? Ja, kijk, ze vinden hem geschikt. Ede hey, Schippers heeft natuurlijk een hele, hele belangrijke positie uh, bij de VVD. Dat is echt een, de steun en toeverlaat van Mark Rutte. En iemand die ook heel actief is geweest in deze campagne. en Ook niet altijd populaire boodschappen heeft Nee, nee. Dus ik, uh, ik neem aan dat, als, uh, dat zij wel door wil gaan op het ministerie van Volksgezondheid. En nou, dat zal Mark Rutte haar zeker gunnen. Misschien in een fractie waarvan je zegt, van, die zou het ook kunnen doen? Hoe dan moet ik heel diep nadenken? Kijk, Janine Hennis dus is heel populair, maar fractieleider is misschien wel heel erg snel. Nee, uh, zo. Sowieso is die fractie natuurlijk wel wat, wat, wat bleekjes ge ge geweest uh, in deze kabinetsperiode. Daar zaten allemaal vrij uh, brave mensen in. De opdracht was ook Mark Rutte niet voor de voeten lopen. Dus uh, ze hebben ook niet de kans gehad om zich te profileren. Dus wat dat betreft is het nog steeds een vrij onervaren fractie. En uh, ja, die gaan we nu weer vlieguren maken. En dan kunnen we zien wat er voor een talent uh, komt bovendrijven. drijven. We zijn, we zijn de huid aan het verkopen wat de bier is verschoten. En dan citeer ik uh, minister Schippers. Uh, want uh, zoals Mark net aangaf. 40 VVD, 39 Partij van de Arbeid. Uh, die race is echt nog niet gelapt. Nee, ik, geloof, ik kijk even naar de markt. Ik geloof dat het verschil in 2010. Eindigen ze, geloof ik, op 80.000 stemmen verschil? Heb ik... Ja, 80.000. Ja, 192.000 80 ja, ja, 192 tegen 100.000. Nee, 1.929.000 tegen 1.848.000. Ja, daar moeten we heel snel rekenen, omdat inderdaad, maar. Het was nipt, 80.000. Nip, ja, en dat verschil is er nog niet. Dus wat dat betreft is dit toch wel een beetje 2010. Die spanning die, die, die, die is er nog steeds. Daarom was Hans van Balen, denk ik, ook zo voorzichtig net. Ja, uh, ja. uh... Die trouwens wel zei: het wordt een. een, een, een uh, iedereen zegt, moet snel een kabinet worden, maar hij zei... het gaat al een lange en harde onderhandeling worden... met de Partij van de Arbeid. Zo zie je maar weer dat ze wel snel willen... Maar de praktijk zal zijn dat iedereen natuurlijk met een regeerakkoord wil komen. dat je goed kan verkopen aan je eigen achterban. En dat betekent in de praktijk eh, lang en hard onderhandelen. En hebben ze dan in Den Haag altijd een cliché voor dat het resultaat natuurlijk altijd eh, voor de snelheid gaat. En wat is lang als we zo uh, speculeren, Jos? Waar hebben we het dan over? Oh, Oeh, ja, wat is lang? Wat, ja, dat, dat, ik denk dat de, uh, dat maanden. Nu, ja. Maanden, ja. ja. Dat, dat, ik, ik zou denken dat politieke partijen in de gaten hebben... dat als het de, de vijfde keer in tien jaar dat we naar de stembus moeten... dat ook nog een lange formatie, dat de kiezer steeds verder afdrijft... van wat er in politiek Den Haag gebeurt. Het voordeel van deze uitslag is wel dat er weinig alternatieven zijn. We hebben gehoord ja. van de verslaggevers ter plaatse... dat zowel bij de VVD als de Partij van de Arbeid... er geen alternatieve coalities cir circuleren. Die kan je ongetwijfeld maken als je de rekenmachine pakt. Dus wat dat betreft kunnen we misschien na een hele korte periode... gewoon concluderen, VVD... P van A gaan om de tafel zitten. Dan is het natuurlijk wel die vraag waar we het ook al de hele avond over hebben. Wie komt erbij en hoeveel komen erbij? Dat, dat proces kan natuurlijk nog wel tijd... maanden gaan duren. Uh, ik hoop het niet. Het is toch club klaar? In dat Als ze snel de combinatie hebben. dat je dus zegt van met deze club gaan we het doen. Nou ja, dan zou het misschien nog wel eens snel kunnen gaan dan hebben. We hopelijk voor de kerst een, een nieuw kabinet. En wordt het dan het uitruilen van zeg maar, afgesloten gehele. of wordt het dan overal net zo lang een compromis op elk dossier zoeken. Totdat iedereen gelukkig is. Waar zie je ze voor aan? Uh, nou, Als ze het goed aanpakken, dus het, het laatste. Positief uitreilen, zoals ze dat noemen. Ik denk dat dat er wel in zit, maar dat, dat moeten we toch echt even gaan afwachten... hoe ze dat uh, gaan aanpakken. Uh, want anders wordt het heel moeizaam... als je op ieder dossier een, een compromis wilt vinden. En contraproductief voor beide, denk ik... als ja. het gaat om het vertalen naar je achterban. En dan, van dan, krijg, wat je van je dat, dan krijg je van dat zeggende beleid. Dan krijg je zo'n kabinet uh, als met bosbalkenende. Heel moeizaam onderhandelen. Ook als er dan tegenvallers zijn... dan ga je weer om de onderhandelingstafel zitten... en alles wordt dan zo moeizaam. Het houdt ons wel van de straat, hoor, Joost. Laten we wel dat, weten. Dat, nou ja, kijk, het is, het is voor de parlementaire journalistiek... nooit erg als er strubbelingen zijn binnen een kabinet. Precies. Aan de andere kant is het goed voor het land als er een daadkrachtig bestuur komt. Ik had nog een uh, vraag over uh, Alexander Pechtold. Stel dat D66 uiteindelijk niet in die nieuwe combinatie wordt betrokken. Is Alexander Pechtold dan nog wel de man die bij D66 moet blijven? Nou, moet ik, ik, kijk, Hij heeft natuurlijk de partij van, van ongeveer het absolute nulpunt... naar die twaalf zetels geleid. Dus wat dat betreft uh, is er geen reden voor hem om op te stappen... of dat mensen dat zullen, zullen eisen. Het is natuurlijk wel zo dat hij nu een aantal verkiezingen achter elkaar longt naar de macht en dat ook heel graag wil. En als je er niet komt, kan ik me voorstellen... dat gewoon de persoonlijke frustratie eh, van... ja, ik probeer het iedere keer en het lukt me niet dat hij misschien zelf zegt van ergens halverwege... ik ga plaatsmaken voor iemand anders. Dat, dat zou ik me ook heel goed kunnen voorstellen. Dat het effect is uitgewerkt ook? Nou, niet het effect is uitgewerkt, maar dat je bij jezelf denkt van ja... Ik, ik, ik, ben, ik ben niet effectief. Nou ja, of, ik, ik ben ervoor om D66 een kabinet binnen te loodsen. En dat lukt me keer op keer niet. En dat is gewoon heel frustrerend. En dezelfde route die Femke Halsma uiteindelijk ja. aflegde. Ja. ja. ja. Nou, eerst even wat uitslagen, weer. Mark Visser. Ja, en... Uh... Uitslag uit de Edam-Volendam, waar de PVV het twee jaar geleden goed deed. 31,2% van de stemmen kregen ze toen. Nu bijna gehalveerd, 16,8% van de stemmen. Dus dat laat wel zien dat Wilders daar ook toch wel echt een klap heeft gekregen. Welke partij is daar dan het grootst? De VVD van 25,5% naar 43,2%. De Partij voor de Vrijheid, dus dan de tweede partij met 16,8%. En het CDA, 14% van de stemmen daar in Edam-Volendam. Er was ooit een feestcafé in Den Haag, waar Geert Wilders een paar jaar geleden zijn overwinning vierde. Afgelopen nacht dacht Brinkman dat ook te kunnen doen. Hero Brinkman van Depaquet. Maar dat horen we straks. We gaan eerst even naar Wilko Ban. Krijg ik hier mijn oortje te horen. Want wie heb je daar voor je, Hans Pekman? Nou, ik heb niemand voor me. Ik sta achter in de zaal in Paradiso. Maar Hans Pekman wordt aangekondigd als spreker hier. Die gaat toch weer uh, reageren op die laatste prognoses. Want het, ja, het ziet er natuurlijk naar uit dat de VVD net iets groter blijft dan de uh, Partij van de Art. Wat ze hier allemaal jammer vinden, maar verder is de sfeer prima vanwege al die zetelswinst. Nou ja, Spekman moet zo gaan spreken. Uh, de directeur van het partijbureau kondigde hem aan. Maar um, ja, hij is nu weer even uit beeld verdwenen. Dus um, hoe dan ook. Uh, de sfeer is hier nog steeds op. Best zoals gezegd. Ja. Wat kunnen we er verder over zeggen? Weet je, dan, uh, we, dan wachten we eventjes. Dan we... Oh, dat klinkt als meer applaus of niet? Komt hij al op? Ja, het zou kunnen. Ik zie het niet te Er gaan veel armen omhoog. Maar hij is niet zichtbaar op dit moment. Het wachten is natuurlijk eigenlijk op Diederik Samson. Die zit hier nog steeds in de kelder van uh, Paradiso. Die gaat naar verwachting de zaal nog een keer toespreken. Uh, maar daarvoor willen ze natuurlijk toch meer zekerheid over die uitslag hebben. Wat dat betreft lijkt het wel heel erg op twee jaar geleden. Toen uh, Job Cohen uiteindelijk ook uh, s'nachts om half drie de zaal ging toespreken. Nou, zo laat is het nog niet. Het is bijna half twee. Uh, vandaar dat Spekman nu als een soort uh, tussenspreker wordt ingezet. Om de spanning maar, nog even op te voeren. We laten jou daar eventjes bij hem wachten. En uh, zodra hij zich aandient, dan horen we weer wel gillen aan de andere kant van de lijn. Joost, uh, Joost Vullings, uh, dit moet ook een ongelooflijk persoonlijk succes zijn voor Hans Spekman. Ja. Hij is partijvoorzitter geworden. Er waren natuurlijk mensen die zeiden van ja, dat is nogal een keuze. Je, mm -hmm. je geeft een, een Kamerlidmaatschap op. Um, maar ja, hij heeft het ontzettend goed gedaan. Uh, Diederik Samson zei ook van de, de, weet ik, de, de beste campagneleider van het... Nou, ik weet niet, westelijk halfrond of oh, ja. van, de, van Europa in ieder geval heel erg goed. Nou, ik denk ook dat hij dat heel erg goed heeft gedaan. Dat hij de organisatie op het partijbureau goed heeft neergezet. Heeft hij meer invloed, denk je, binnen die partij dan bijvoorbeeld Diederik Samson? Nou, niet meer invloed. Ik denk vooral dat het vooral een hele goede tandem is. En dat het, uh, uh, ja, het is, het is echt een goed koppel. Ze dus we werken heel goed samen. En uh, nou, uiteindelijk moet hij nog aan zijn echte werk beginnen. Want hij heeft natuurlijk grote plannen met de partij. Uh, doordat het kabinet is gevallen, moest hij gelijk een campagne gaan runnen. Maar goed, hij, hij wil die partij ook wel meer, meer activeren. Uh, Spekman wordt een beetje gezien als de vertegenwoordiger... van de meest linkse elementen ja. binnen uh, zijn partij. Um, en dat was de omstreden keus eigenlijk, wat je bedoelde, geloof ik... toen hij als voorzitter werd uh, aangewezen... dat je koos voor een hele duidelijke linkse ja. profiel. Nou ja, ik, ik, ik, ik weet niet of het omstreden was. Ik denk dat het de Partij van de Arbeid wel heeft geholpen... in de strijd met, met de SP. Kijk, als je Hans Spekman in beeld ziet... dan zie je toch een klassieke sociaaldemocraat. We, ga, we gaan we hem alleen zien, we gaan hem horen. Nou, dat is mooi. Welkom. <laughs> ja, Hansi, Hansi, Hansi, skandeerders... Nu. En daar staat inderdaad Spekman in zijn, zoals we hem kennen, in een vlotterig bloesje. en we gaan even naar hem luisteren. Een groot applaus voor deze geweldige performer, Misto! Ik wil nog één keer ook, want dat heb ik nog niet gedaan, de mensen. Zeg maar, die allemaal betaald worden door de Partij van de Arbeid, maar wel echt geweldig werk hebben geleverd van in het Partijbureau, maar ook in Den Haag bij de fractie. Die hebben echt geweldig campagne gevoerd. Dus ik wil ook graag een applaus voor hen. En Pieter Paul, hij staat hier vooraan. Klein mannetje, maar hij kan heel veel. Oh. is toch een klein mannetje. Je hebt ze nog kleiner, oh. maar ook nog groter. En het blijft hartstikke spannend. Dus het lijkt erop dat de VVD-NIP groter is, maar nog niks is beslist. En wat voorop staat, is dat wij een geweldige overwinning hebben geboekt als Partij van de Arbeid. Dat staat deze avond toch wel voorop. Dus ik zie al steeds meer mensen die het steeds gezelliger maken met elkaar. Iets moeilijker bewegen. Alhoewel ze misschien zelf het idee hebben dat ze het heel goed doen. Maar dat kan misschien komen door een drank. Maar we maken er vanavond nog een feest van. En we komen pas hier op het podium als we het zeker weten. Maar vooralsnog gaan we ervan uit. We hebben alvast een prachtig resultaat geraakt, bereikt met elkaar. Met deze campagne. En ik ben super trots op jullie. En een nieuwe aanslag komen weer binnen. Goeie. Dordrecht winnen we natuurlijk toch. Dordrecht noemt Hans Spekman de partijvoorzitter op het podium in Paradiso. Hij gaat terugkomen, zegt hij, met Diederik Samson... zodra de uh, uitslagen meer definitief zijn. Hij zegt zelf, de VVD is misschien nipt groter, maar nog niks is beslist. Het is beslist als de uitslagen binnen zijn. Mark Visser, wat kun jij ons daarover melden? Uh, ja, bijvoorbeeld de uh, Urk, om maar even de SGP uh, te laten zien. Want die uh, doen het uh, goed, hè, die, staan, uh, die zijn op winst. één zetel, van twee naar drie. En dat zie je ook in Urk natuurlijk, echt waar ze het altijd goed doen. Daar hadden ze de, de vorige keer in 2010 39 van de stemmen gekregen. Nu meer dan de helft, 51 procent. Dus, uh, en dat zie je ook weer in meer uh, christelijke dorpen... dat de SGP echt daar uh, ja, het flink beter heeft gedaan. En dat zie je dus zelfs ook in uh, zetelaantallen uh, al terug. Dan het verschil tussen uh, de VVD en de PVDA op dit moment... Dat is een verschil van 53.294 uh, zetels. En dat is dan uh, bij het aantal stemmen geteld. Dan moet ik heel even versen om te kijken of dat inderdaad dan ook de laatste uitslag is. Dat is bij um, 65,6% van de stemmen geteld. Ik heb nog geen nieuwe zetelverdeling. Maar uh, we zitten dus nu op uh, 65,6% van de stemmen. 65,6. Dan zijn we denk ik nog niet klaar om de studio te verlaten. Dat... Zeker niet. En dan heb ik ook een bericht weer over dat hoorspel. Het bureau. Ik had gezegd dat, uh, dat gaan we om kwart voor twee uitzenden. Uh -uh, dat wordt een uur later, omdat wij gewoon nog een uur doorgaan. Wat een warm... gezelligheid, jongens. Wie, wie, wie heeft dat besloten? Beslis ah. beslissing bij deze. <laughs> Daar ben ik niet bij betrokken. Is er überhaupt nog iemand wakker ja. hier? Um, Joost, eventjes ja, naar je. Ja, Hennis is wakker, want die reageerde net via de sms. We hadden het over haar. In de ja, zeker. Ze moest erom lachen, in ieder geval. Kan oh, ik geweldig, geweldig. Ja, nou. Goed dat ze luistert. Ja. Um, de winst van de VVD komt voor een belangrijk deel van het CDA. Dat meldt Ipsos Synovate op basis van onderzoek. Uh, bijna net zoveel stemmen haalt Mark Rutte weg bij de PVV. Dat betekent dat de oproep om strategisch te stemmen... Heeft? Ja, ik, ik zag eerder vandaag, uh, vanavond een, een, een tweet van Maurice de Hond. En uh, dan moet ik eventjes in mijn geheugen graven. Hij zei dat, geloof ik, 35% van de stemmen op de Partij van de Arbeid strategische stemmen zijn. En bij de VVD, geloof ik, 25%. Dus ja, het houdt wel in dat dus die tweestrijd heeft geleid tot enorm veel strategische stemmen. En dat is dus in dit geval, als ik jou hoor over Maurice de Hond, meest nadelig voor de Partij van de Arbeid. Want die 35% is geen echte liefde? Nee. Nou, dat zag je natuurlijk ook bij de SP. Die mensen die gaven de zomer allemaal aan... Uh, wij, wij, wij gaan stemmen op Emile Roemer. En nou, de liefde bleek dus van korte duur. En ze gingen naar Diederik Samson. Dus ja, in, in dat tijdperk leven wij gewoon nu. Dat, dat kiezers snel van partij kunnen wisselen. En dat is, dat is, dat, dat, daar moet je als partij mee, mee leren leven. En het is natuurlijk gewoon zo dat kiezers zijn op zoek naar... Uh, uh, naar macht, in ieder geval dat je stem ertoe doet. Mm -hmm. En als je dan links georiënteerd bent, dan denk je... wacht eens even, die, die roemer die is het toch niet. Maar ik wil zoveel mogelijk invloed. Ik hoop op een linkse premier en dan ga je naar Samsung dus Kiezers zijn op zoek naar invloed, denk ik. Maar ik had met name bij deze campagne het gevoel... dat kiezers heel gevoelig waren voor beeld en voor presentatie... Ja. Maar ik denk dat dat altijd zo is. is, is iets, in Nederland vinden we dat altijd heel lastig om, om over te praten. Dat het, eh, Als je aan mensen vraagt, dat hoorde ik ook in, in zo'n een een reportage op Radio 1... waarom gaat u op een partij stemmen? Dat dan heel veel mensen zeggen op het partijprogramma. Maar het, als je die dan... leest nou zo'n partijprogramma. Ja, precies. En mensen hebben natuurlijk wel een, een intuïtie van wat partijen mm. vinden. En ze kennen natuurlijk misschien één of twee belangrijke standpunten. Maar bedoel, ik, je gaat mij niet wijsmaken dat al die mensen die partijprogramma's doorvlooien. Dus het is een combinatie van een inhoudelijk gevoel, gevoel hebben bij een partij. En daarnaast, in wie heb je vertrouwen? En dat, en dat draait om, om een mens. Het draait, je stemt ook op een persoon. En dan draait het inderdaad toch om, om inderdaad, presentatie. En dat, dat is natuurlijk in het begin van de campagne gebeurd. Emil Roemer stond hoog in de peilingen terecht zei hij dus, ik ga voor het premierschap. Uh, maar dan word je dus ook langs die lat gelegd. En dan moet je in één keer een hele grote broek aan kunnen trekken. En, en dan die dan ook moet je, aanhouden. En wij zagen als parlementaire pers... hebben wij voor, de, voor het zomerreces al gezien. Toen stond de SP ook heel hoog in de peilingen. En toen werd er natuurlijk al heel erg... Die, die tweestrijd gelanceerd vanuit de SP en vanuit de VVD. Maar in die Kamerdebatten kreeg hij natuurlijk... in één keer veel meer weerwerk en weerstand dan voorheen. En toen zag je hem al wankelen. Dus toen had ik al het gevoel... Nou, ik ben benieuwd of hij het aan kan. En dan heb je nog eens de pech dat als je zelf gaat wankelen... maar je tegenstanders... Diederik Samson stond, stond bijvoorbeeld nog daar ouderwetse hè, om eens te overdrijven, daar te blaffen. En GroenLinks doet het ook niet goed. Dan blijf je nog wel hoog in de peilingen. Maar je hebt de pech dat je zelf gaat wankelen. En dan blijkt je electorale concurrent in een soort bloedvorm, de vorm van zijn leven. Ja, en dan kan het heel erg hard gaan. Daar gaat het uiteindelijk wel om. Ja. In de campagne in zijn laatste dagen, waarin zoveel op het spel staat. Er stond ook veel op het spel voor Hero Brinkman, de man die uit de PVV stapte... En dacht het met DPK het te kunnen rennen, hij had een feestcafé in Den Haag eh, betrokken. En daar moest hij vanavond constateren dat een verlenging van zijn verblijf in de Tweede Kamer er niet in zit. Vanavond blijkt dat alle lijsttrekkers die kunst beheersen, namelijk om ook een nederlaag als een succes te presenteren. ...politiek nog nooit voor is gekomen. Een fusie uit twee politieke partijen in drie maanden voor elkaar geborst. En Hero Brinkman die hoopt vannacht als alle tellingen binnen zijn... ...alsnog toch die ene zetel binnen te slepen. En de volgende verkiezingen gaan wij wel degelijk vast terugkomen. Hero Brinkman, daar wacht u nog op. Op die ene zetel. Ja. Hoe, lang, hoe lang wacht u er nog op? Nou ja, ik heb nog wel. Ik, ik denk dat ik uiteindelijk, misschien morgen vroeg opsta en dan uh, zie wat de uiteindelijke uitslag is. Wat me opvalt, iedereen staat elkaar mee, met elkaar te babbelen, wat te drinken, terwijl die verkiezingsuitslagen uh, op dat grote scherm verschijnen, de toespraken van uw concurrenten, de andere lijsttrekkers, maar niemand kijkt er naar om, hè? Nee, ja, iedereen hoopt natuurlijk stiekem dat er toch wel een zeteltje aankomt. komt. Nee, het is ik... ook niet interessant wat er verder gebeurt. Het is. Die twee hele grote partijen samen aan kop, samen meer dan 75 zetels, ja, ik, valt uh, niks te halen. Nee, nee, dat lijkt me niet. Nee. En, uh, hoe je het dan verkeerd, het zal heel erg moeilijk worden voor het volgende kabinet om uh, de rit uit te zingen met een dergelijke uitslag. Ik ben zeer benieuwd, het zal een uh, huzarenstuk worden. Het is toch stabiel, twee grote partijen. Ja, maar het is wel links en rechts. En uh, als je twee compleet contraire partijen tegen elkaar zet... Dan heb je daar een moderator nodig. Dus je zult er een derde partij bij moeten hebben. U wilt verder als partij, een goed democratisch georganiseerde partij. Want dat was een van uw belangrijkste verwijten aan de PVV. U wilt dat allemaal opbouwen de komende tijd. Wat maakt het nou uit of u dan wel of niet die ene kamerzetel heeft? Oh, dat is heel eenvoudig. Op het moment dat je die zetel hebt... Uh, en je hebt duizend leden, Kun je, krijg je subsidie van het, uh, van het Rijk. Echt een geldkwestie? Ja, absoluut. Het gaat om ontzettend veel geld. En zonder die zetel zijn er gewoon geen inkomsten? Nou ja, dat zijn er inkomsten van sponsoren ja. en inkomsten van uh, ledencontributie. En moet u weer aan de slag als politieman? Die mogelijkheid is, uh, is nog steeds aanwezig, ja zeker. En ik ben overigens ook nog steeds statenlid van de provincie Noord-Holland, dus uh, ik blijf in de politiek actief. De PVV, de partij die u in uh, maart verliet, met uw kritiek, met uw houding... Had hij op een onverkiesbare plaats gestaan, hè? gezien ja, deze uitkomst? Nou, kijk, dat interesseert me eigenlijk helemaal niet. Ik heb, ik heb het boek PVV achter me gesloten. Ik ben ook van overtuigd dat Geert helemaal niet ontevreden is met deze uitslag. Hij had een aantal lastige uh, klanten in de fractie. Die mensen heeft hij ook allemaal buiten 14 en uh, lager gezet. Hij heeft echt de, de mensen die geen mening hebben, die heeft hij om zich heen uh, geformeerd. Dus wat dat betreft heeft, heeft hij een, een, een veilige fractie om zich heen gebouwd. De Zonder kon... Brinkmannen. Ja, ik, ik denk dat hij daar goed naar gekeken heeft. Heer Rob Brinkman, was dat? Zijn laatste woorden. De espresso's komen hier binnen, want het wordt laat. De uitslagen komen ook binnen, Mark Visser. Ja, want we hebben een nieuwe zetelverdeling. Uh, de VVD en de Partij van de Arbeid we vallen weer meteen met de deur in huis. Eén zetelverschil nog steeds, 40 tegen 39. Ik ga de lijst gewoon uh, af. De VVD van 31 naar 40, 9 erbij. Partij van de Arbeid van 30 naar 39, 9 erbij. Partij voor de Vrijheid van 24 zetels in 2010 naar 15 zetels. CDA van 21 naar 13. De SP van 15 of blijft op 15. D66 Tweede Bij van 10 naar 12. GroenLinks... 10 naar 3, zevende af. Christenunie blijft gelijk op 5. SGP, die blijven de hele tijd op die zetelwinst staan. Ook nu nog steeds na 67,2% van de stemmen geteld. 2 naar 3. Partij voor de Dieren, nu van 2 naar 3. Dus toch weer nu een zetelwinst voor de Partij voor de Dieren. En 50 plus, uh, constant op 2. Uh, de vorige keer natuurlijk 0, nu dus 2. En dan even dat verschil dan tussen de VVD ja. en de PvdA. Allerlaatste, dat was nog ietsje meer, zelfs dan die 67,2 67, procent. Voor mij 67,4 procent. Dan gaat het om 1.623.872 min, zeg ik dan meteen, het PvdA-aantal. 1,5 miljoen ruim. Dat is ongeveer 42.000 stemmen zijn dat. En die stemmen worden geteld. Het gaat hard. Blijf bij ons. Ja. It's Christmas and give it up for Lance. My friends are all so cynical, we refuse to keep the faith. We all enjoy the madness, cause we know we're gonna fade away. We shall Tim die lacht iets te film af te kondigen, dus doe ik het wel. Robbie Williams met Millennium. En voordat we met Joost gaan praten over interessant politiek-muzikaal nieuws, gaan we even naar Mark Visser voor de laatste uitslagen. Ja, eerst nog wel weer even een tussenstandje tussen de VVD en de PVDA. Het gaat nu, uh, is het verschil 53.000. Het was net bij 68% van de stemmen geteld. 42.000 verschil in stemmen. Dus exacte stemmen. 70% nu geteld. 53.000. Dus het is weer ietsje groter geworden. Um, dan de gemeente, uh, Venlo. Uh, de, ja, thuis Plaats van uh, Geert Wilders. Daar kreeg hij de vorige keer 30,2% van de stemmen. Nu heeft hij daar 20% van de stemmen gekregen. Uh, 10% verlies. VVD is daar de grootste: 24,8% hebben er uh, ongeveer 8% bij gekregen. En de Partij van de Arbeid is daar nu uh, de tweede partij: 20,7% zelfs ietsje meer dan de PVV van Geert Wilders. Uh, Almere is ook binnen. Uh, daar is de VVD de grootste. Net aan 28,3% van de stemmen. Partij van de Arbeid 28,2%. Dus een tiende verschil daar. En op de derde plek de Partij voor de Vrijheid 13,7% van de stemmen. Dat is interessant, Joost. Vullings. Venlo, Almere ja. plekken waar Geert Wilders het goed deed. Ja, daar, daar verliest hij. Dat verlies moet natuurlijk ergens vandaan komen. Maar ook dus in Limburg. Dat was natuurlijk echt wel de, de, de thuisbasis van zijn overwinning. Maar en Venlo is het thuisstad. Ja, als je daar gaat verliezen, dan uh, gaat het hard... Muzieknieuws. Ja, nou ja, muzieknieuws. Eerder deze avond kreeg ik een sms van een vriend van mij. Een hele nette man, maar met een obscure muzieksmaak. Met, uh, af, voor, met af en toe gekke bandjes. En die zei, ja, uh, hij zag Buma opkomen op tv van het CDA. Begeleid door muziek, want zo gaat het tegenwoordig. Maar hij zei, dat is een liedje van de band Chumba Wamba. En dat is volgens hem een zwaar anarchistische band. En dat, ja, dat past niet echt bij het CDA. En toen sprak ik erover met collega Lars Geerts hier achter de schermen. Die zei, dat klopt, dat is een hele anarchistische band. Hij zei, sterker nog, ze zijn een keer. Uh, hebben ze opgetreden op een bijeenkomst waar heel veel Labour-politici waren. Want toen hadden ze een hit, toen dachten ze, nou kunnen we mee scoren. Maar toen gingen ze niet alleen muziek maken, maar ook even speechen. En dat liep nogal uit de hand, want ze hadden het niet zo op politici. Ze hebben er zelfs voor gepleit om bepaalde politici op te hangen. Dus is op zich een curieuze uh, keuze van het Wie CDA. Wie had dat achter Buma gezocht, hè? Ja, dat Ik is toch... toch... Zeker niet. Ja. Even terug naar die uitslagen van Mark Visser van der NET. Uh, Venlo, de geboorteplaats van Wilders, de plek waar traditioneel zijn achterban zit, zijn aanhangers. Als je daar geklopt wordt, door de VVD, <coughs> Pardon. kun je dan zeggen dat je eigenlijk uitgerangeerd bent? Uh, nou ja, het is, natuurlijk altijd, het is verleidelijk om te zeggen van het is het begin van het einde. We hoorden ook net toen Paul Sanders hier zat, dat de internationale media concluderen van nee, de magie is over. Uh, dat, het zou heel goed kunnen, maar je moet er toch altijd even afwachten. Wilma Borgman in Scheveningen. Kijken jullie ook naar die uitslagen die voor de VVD zo gunstig uitpakken als je kijkt naar Venlo en Almere? Ja, het grappige is dat eh, Mark Rutte in Venlo is geweest om campagne te voeren. En misschien heeft dat wel direct daar resultaat gehad, je weet het niet. Um, in het zuiden is wel duidelijk geworden dat daar twee concurrenten van, het, van de VVD... Um, niets hebben gedaan wat ze de vorige keer hebben gedaan. Namelijk, ze hebben daar nu veel verloren. En, en, de, het CDA is daar weggelopen uit het college in Limburg. Um, de PVV is weggelopen uit het Katshuis. Dus Mark Rutte heeft in Venlo heel erg campagne gevoerd met de VVD. neemt wel de verantwoordelijkheid en dat in tegenstelling tot... Die twee concurrenten in Limburg. En misschien heeft dat daar toch uh, uh, gewicht in de schaal gelegd. In de tussentijd hoor ik daar muziek. Hans Spekman bij de Partij van Arbeid constateerde ja. dat onder zijn partijgenoten... Uh, mensen wat moeilijker aan het bewegen waren. Hoe geldt dat voor de VVD op dit moment, op dit tijdstip? <laughs> nou, er staat een klein groepje mensen dicht bij het podium. Wel wat te bewegen, maar uh, verder bewegen vooral heel veel polsen hoor hier. Uh, want de bar doet goede zaken en... Uh, de bierverkoop is goed, hoewel Stef Blok aan het begin van de avond heeft gewaarschuwd voor te uh, uitbundige beelden. Hij herinnerde aan die beelden twee jaar geleden van Fred Teve op het podium en Ton Elias, een kamerlid van de VVD, die uh, Spanisch, nogal uh, heftig aan het dansen waren. Ja, nou, ik herinner me vooral die twee mannen, maar misschien ligt dat ook aan mij. Um, maar die waren nogal heftig aan het dansen op het podium en Stef Blok heeft vanochtend, of vanmiddag, aan het einde van de middag toen uh, de campagne uh, medewerkers bij elkaar waren om een hapje eten die hier voorafgaand aan de avond van vanavond... die heeft mensen gewaarschuwd voor beelden die um, je misschien leuk vindt... op een avond dat de VVD de verkiezingen wint... maar waarvan je over vier jaar als die weer worden uitgezonden... denkt, oeps, had ik me toch maar wat beter ingehouden. Heeft dat, dus het maken, misschien... heeft dat te maken met het feit dat je toch met de premier in je midden te maken hebt? Dat je toch een ander imago wilt uitstralen? Nou ja, daar heeft Mark Rutte in de campagne denk ik wel last van gehad. Want uh, wat me wel opvalt vanavond is dat mensen hier ook niet heel erg nou niet, laten we zeggen, niet zo enthousiast waren over de campagne van Mark Rutte als in 2010. Um, wat wij hebben gezien, een Mark Rutte die af en toe onzeker was, een Mark Rutte die uh, niet zo losjes was als uh, twee jaar geleden, dat hebben, dan heb, dat hebben zijn leden, de leden van de VVD, hebben dat ook wel gezien. Um, en dat heeft toch te maken met het feit dat hij dat kabinetsbeleid moest verdedigen en dat hij niet zo uh, onbevangen tegenover een kabinet stond als twee jaar geleden, maar dat hij nu in de verdediging was en veel had te verliezen. Ja, dankjewel Wilma bij de feestvierende VVD'ers. En we gaan naar de andere feestvierders, Partij van de Arbeid. Wilco Boom spreekt daar met oud-partijvoorzitter. Ja, dat klopt. Naast mij staat Lilian Ploemen, de vorige partijvoorzitter. De voorganger van Hans Pekman. en ook partijvoorzitter tijdens de vorige verkiezingen toen de Partij van de Arbeid uh, verloor. En uh, ook één zetel onder de VVD bleef. Mevrouw Ploemen, had u deze uitslag verwacht? Dat is een prachtige uitslag. Ik had wel verwacht dat de Partij van de Arbeid het oneindig veel beter zou doen dan de peilingen. Diederik Samson heeft laten zien dat hij een premier voor alle Nederlanders kan zijn. En dat hij een eerlijk en genuanceerd verhaal kan brengen. Maar interessant aan deze uitslag is natuurlijk dat er twee partijen zijn die rond de 40 zetels hebben. De VVD en de Partij van de Arbeid. Veel felicitaties ook aan de VVD. Terwijl tegelijkertijd partijen als de PVV en de SP... Um, in het geval van de SP gelijk blijven... en in het geval van de PVV veel minder worden. En dus het is wel een heel andere uitslag dan twee jaar geleden. Hoe komt dat? Um, dat is natuurlijk aan de kiezers. Um, maar ik denk dat er um, een behoefte is in Nederland aan... Een consensus uh, aan een, een gezamenlijk toekomstbeeld voor het land. Maar dat betekent dan dat die twee partijen ook moeten gaan samenwerken in een nieuwe regering? Nou ja, dat is morgen aan die twee partijen. Ik sprak uh, vanochtend een mevrouw in Amsterdam-Zuidoost. Ik was even flyeren, het kruipt toch waar het niet gaan kan. En zij zei, um, ik ben zo toe aan een politiek die mensen weer bij elkaar brengt in plaats van mensen uit elkaar speelt. En nog even los van welke partijen dat dan vertegenwoordigen. Dat is wel een sentiment wat je de afgelopen weken meer hebt gehoord. Daar komt natuurlijk bij dat uh, we hebben een financiële en economische crisis. Die vraagt om daadkrachtige oplossingen. Niet om grote stappen snel thuis. Om een eerlijk verhaal. En ik denk dat Diederik Samsom dat gebracht heeft. Was deze campagne van de Partij van de Arbeid beter dan de vorige? Uh, een beetje flauw misschien erachteraan, maar toen u voorzitter was. Nou, de vorige keer waren de verwachtingen enorm hoog gespannen. Toen Job Cohen uh, aantrad, uh, nou ja, stegen we ook in de peilingen. We begonnen nu, de Partij van de Arbeid begon nu nou ja, niet in een hele goede positie. Ik geloof dat we uh, een aantal weken geleden nog op 15, 16 zetels uh, stonden. Uh, de energie die in deze campagne vrijkwam was. Heel bijzonder. Uh, Diederik Samson heeft het in de campagne buitengewoon goed gedaan. Natuurlijk in de debatten, dat hebben we allemaal kunnen zien. Maar de basis daarvoor is natuurlijk gelegd de afgelopen maanden. Toen hij en met hem veel mensen van de Partij van de Arbeid van deur tot deur zijn gegaan. En er, um, dat moet je constateren. Nieuwe energie in de partij is aangeboord. Heeft het er misschien ook mee te maken dat uw opvolger Spekman... een ongelooflijk aantal uh, vrijwilligers bereid heeft gevonden om... Uh om in touw te gaan voor die partij. Ja, dat is fantastisch uh, wat hij gedaan heeft. Um, we hebben daar de afgelopen jaren langzaam aan, aan gebouwd... omdat we wel het belang inzagen van... En niet alleen maar er zijn als er verkiezingen zijn, maar elke dag van deur tot deur, van straat tot straat gaan. Nou, hebben we de afgelopen jaren zoveel campagnes gehad dat je eigenlijk nou ja, tot van een aaneenschakeling uh, kon spreken. En ik ben ontzettend blij dat nou ja, alle inspanningen van de afgelopen jaren tot dit een resultaat hebben geleid. U bent natuurlijk ook een beetje geholpen door Emil Roemer, want die is een beetje door het ijs gezakt als potentieel premier. Nou ja, um, het. Voor Emil Roemer geldt denk ik dat de verwachtingen enorm hoog gespannen waren. Uh, dat is altijd moeilijk om dat waar te maken. Hij zei zelf de vorige verkiezingen. Ik heb niet te vroeg gepiekt. Daar zal hij ongetwijfeld aan teruggedacht hebben. Heeft, heeft, heeft hij nu meegemaakt wat Cohen twee jaar geleden meemaakte toen u voorzitter was? Nou ja, dat zou een vraag zijn die je aan Cohen en aan Roemer zou moeten stellen. Um, maar je kunt natuurlijk wel zeggen dat... Ook bij Roemer, net als bij Cohen, de verwachtingen enorm hoog gespannen waren. Dat betekent overigens ook dat de pijlen van alle partijen op die persoon gericht zijn. En dat maakt het natuurlijk moeilijker om het verhaal te brengen. Omdat alle anderen erop uit zijn om gaten in dat verhaal te schieten. De SP is, voor zover we nu kunnen zien op 15 zetels, eh, hebben ze een stabiel eh, score gehad. Eh, en ik vertrouw erop dat zij wel nou ja, een linkse bondgenoot zullen blijven. En een linkse concurrent. Lilian Bloemen, bedankt zover. Graag gedaan. De voormalig voorzitter van de Partij van de Arbeid, ik heb meegeteld, volgens mij tel ik zo'n 39 redenen waarom de Partij van de Arbeid heeft gewonnen. Uh, gaan we straks even met jou over praten, Joost? Um, 39 zetels, daar staat de Partij van de Arbeid op. Of is er iets veranderd, Mark Visser? Uh, nou, niet qua zetelverdeling. Daar is nog geen uh, nieuwe prognose van. Uh, wel heb ik weer even naar het uh, aantal stemmen gekeken. Dat is nu wel uh, wat groter geworden. Het gat: uh, 70% geteld was net 53.000. 52, 53.000. Nu 74,4% van de stemmen geteld. 77.000 uh, is nu het verschil tussen de PvdA en de VVD. In het voordeel dus van de VVD. En nu ik dit vertel uh, is er ook een nieuwe zetelverdeling bij 74% van de stemmen geteld. Um, we gaan het rijtje gewoon weer af. We beginnen met de VVD, van 31 naar 40 zetels, 9 erbij. Partij van de Arbeid, 30 naar 39, dus dat is niet de verandering met net. Dat verschil blijft dus uh, die ene zetel, wat eigenlijk ook overeenkomt... met het aantal stemmen he, van 77.000, rond die 60.000 is een zetel... Dan de Partij voor de Vrijheid. In 2010 nog 24 zetels, nu 15. Het CDA 21 naar 13 nu. De SP blijft gelijk op 15 zetels. D66 van 10 naar 12 zetels. GroenLinks van 10 naar 3 zetels, 7 eraf dus. ChristenUnie blijft gelijk op 5 zetels. De SGP had in 2010 2 zetels, nu 3. Partij voor de Dieren hetzelfde, had er 2 in 2010, nu 3. En dan tot slot de 50 plus. Twee zetels. Hadden natuurlijk de vorige keer niks, omdat ze toen niet meededen. Mark Visser, dankjewel voor deze laatste uitslagen. 75% procent van de stemmen geteld? Of ben ik een beetje te optimistisch? Uh, 74%. 4, nou, 74,5. Dus als je zoals op de basisschool, dan naar boven mag is dat <laughs> 75. Dat gaat al een stuk beter. Zou iemand nog wakker zijn en aan het twitteren zijn? Paul Sanders, dat weet jij. Ja, ze zijn wakker. Allemaal nog. Uh, en dan met name de fans van uh, Herman van der Sand. Want dat is wel grappig. Ah. Onze televisiecollega, ja, twee jaar geleden was hij ook al trending topic. En het is nu al. Uh, heel de avond is, uh, is hij trending topic en, uh, topic en dan onder uh, de noemer uh, hashtag Herman de Schermman. Uh, de vorige keer heette die Touch Herman Ja precies. Ja, het gaat, het gaat helemaal los. Zodra, de, zodra het scherm het even niet doet, dan ontstaat er paniek onder de volgers. Dan wordt er ook getwitterd van wat nu, wat nu, het scherm doet het niet meer. En het gaat zelfs zo ver dat er nu zelfs uh, er worden, uh, babyfoto's worden getwitterd van baby's met iPads. En dat zouden dan babyfoto's zijn van Herman van der Zand. <laughs> dus die, die, die krijgt echt een soort heldenstatus. status. Kultstatus op, hij. krijgt hij inderdaad op, op Twitter. Um, nou goed, niet alleen Twitter natuurlijk. Er zijn ook verschillende partijen die een Facebookpagina hebben. Op de meeste pagina's kun je daar geen bericht achterlaten. Maar uh, bijvoorbeeld Partij van de Arbeid, VVD, GroenLinks kun je wel reageren, maar geen berichten achterlaten. De, de PVV. Uh, en dan eigenlijk de persoonlijke pagina van Geert Wilders. Daar kun je wel uh, een berichtje achterlaten. En heel veel mensen hebben dat gedaan. Die hebben steunbetuigingen daar neergezet. En ook verwensingen. Die staan er ook bij. Lange neuzen. Maar dan virtuele. Lange neus worden er uh, getrokken naar Geert Wilders. Um, en dan nog uh, uh, ja, een, een van de partijen die waarschijnlijk niet eens in de Kamer gaat komen. De DPK. Uh, het is een beetje zielig. Slechts 394 mensen vinden die pagina leuk. Hebben geliked. Maar die hebben wel bijna allemaal een berichtje achtergelaten. Dus dat is dan weer een een troost. Een troost. Paul Sanders, dankjewel voor het in de gaten houden van alle sociale media. Joost Vullings, ik ga even naar jou. Hero Brinkman heeft een hoop rumoer, weten te veroorzaken in zijn tijd in de Tweede Kamer. Stapte uit uh, de PVV-fractie, heeft nu geen zetel meer. Is dit het einde van uh, Hero Brinkman in de uh, publieke arena? Ja, nou misschien dat hij nog wel, uh, uh, wel eens wordt uitgenodigd in, in, in praatprogramma's. Want het is natuurlijk wel een gast met een met mening. Maar nee, die, die, die keert ook niet meer terug. Kijk, het is zijn partij... In, in oprichting is geverseerd met trots op Nederland... Van, eh, voormalig van, van Rita Verdonk. Dus er was zelfs nog, zeggen, nog een soort van basis. Ja, ze hebben het gewoon niet gered. En, en je, je bent je podium kwijt in de Tweede Kamer. Je hebt geen zetel meer, dus je raakt volstrekt buiten beeld. Dus eh, dat lijkt mij einde oefening. Einde oefening. We hoorden net Lilian Ploemen uh, van de Partij van de Arbeid. Um, en ze hadden het ook nog even in gesprek over Cohen. En we herinneren ons allemaal heel goed dat Cohen als een soort messias werd binnengehaald. En we weten ook allemaal hoe dat is afgelopen. Loopt Samson ook dat gevaar, dat hij nu zo bejubeld wordt... zo succesvol is geweest in deze campagne... en dat hij eigenlijk alleen maar de facto kan tegenvallen? Uh, nou, er, er, is, er is één verschil. Uh, uh, Cohen werd bejubeld, toen had hij nog niks gedaan. Dus toen, toen uh, Bos aankondigde dat Cohen de nieuwe leider zou worden... werden er een aantal mensen in mijn ogen wel eens, wel eens hysterisch. En toen hield hij een speech op het partijbureau... waar mensen helemaal lyrisch over waren. En ik heb die speech nog wel eens teruggekeken. Ik, ik, ja... Degelijk? Maar het was op basis van een lange staat van dienst als ja. bestuurder. En hij gold als een hele betrouwbare man. Ja, en natuurlijk. En, en, en populair. Dus ik snap wel dat mensen... Uh, maar hij moest het toen nog waarmaken als politiek leider. Mm -hmm. En Diederik Samson is populair geworden doordat hij politiek leider is. En dat is natuurlijk een groot verschil. Maar mensen gaan ongetwijfeld natuurlijk teleur, teleurgesteld worden. Dat zie je eigenlijk na iedere verkiezingen. Je hebt winnaars, er wordt een kabinet gevormd. Het, het is een tijd van bezuinigingen, dus dat kabinet gaat gewoon mensen pijn doen. Ja, en dan zie je dat in de peilingen de regeringspartijen doorgaans weer, weer terug gaan lopen... en de oppositie weer omhoog komt. Terwijl in dat opzicht uh, Diederik Samsom, de afgelopen weken in die debat ook heeft gezegd... van al die beloftes laten we even... Naar de realiteit kijken. Het is niet zo simpel als het ligt veel ingewikkelder. Er moet echt pijn worden geleden. Maar Rutte daar tegenover heeft de afgelopen anderhalf tot twee jaar echt kunnen laten zien als maker van het beleid. Van dat de pijn voelbaar voetba zal zijn. Dus in dat opzicht zijn de beloftes uh, uh, wat moeilijker in te lossen voor de Partij van de Arbeid. Ja, want zeker ook omdat de VVD achterban, de, de achterban is van de 3% van orde op zaken van goede staatsfinanciën. Je ziet ook dat de VVD eigenlijk in de, in de regeerperiode, ondanks veel impopulaire maatregelen eigenlijk altijd maar nauwelijks is teruggelopen in de peilingen. Maar ik denk dat de, de Partij van de Arbeid daar wel gevoeliger voor is. Drie woorden zei hij in zijn uh, eerste speech vanavond. Saamhorigheid, vastberadenheid en optimisme. Wat kun je daarmee straks in de formatie? Uh, helemaal niets. <lacht> <lacht> <lacht> mooie woorden. Dat zijn mooie woorden, maar straks zit je daar gewoon aan tafel en dan zeg je dit wil ik en dan zegt de ander dat wil ik niet en dan wordt het gewoon een, een, een harde strijd aan tafel. En het, die, die strijd die kan hard zijn als die, als die fair is... en er is wel een gevoel van saamhorigheid. Wat belangrijk is, dat hoor je dan vaak van die mensen... die dan onderhandelingen doen. Als je van tevoren een soort uh, ja, mission statement maakt... waar willen we naartoe? En van daaruit ga je onderhandelen... dat het dan ja, een soort gezamenlijke opdracht formuleren... dat dan de sfeer beter kon, uh, wordt. Maar goed, dit, dit soort woorden zijn natuurlijk gewoon zijn mooie speeches... en die passen bij een verkiezingsavond. Maar morgen start gewoon de, de harde realiteit in Den Haag. We moeten sowieso maar zien hoe die formatie gaat lopen, gewoon de procedure, Dat is ook nog een black box. Daar gaan we straks na twee uur uitgebreid over. praten nog we één ding over. over uh, Samson die zegt, dit is niet mijn winst. Dat zijn letterlijke woorden, maar volgens mij gaat het om uh, drie mensen. Diederik, Diederik en Diederik. Het is natuurlijk altijd uh, netjes om je, om je winst te delen. En natuurlijk zijn er heel veel mensen in de partij, zoals Hans Peck, maar ook heel veel vrijwilligers en leden die heel hard gewerkt hebben. Maar uiteindelijk is het gewoon zo. De leider bepaalt de uitslag van een politieke partij. Mark Visser. Ja, ik kan nog heel kort even. Ik heb ook een kaart voor me waar je kunt zien welke partijen dan het grootst zijn geworden. En dan zie je ook daarop gewoon dat het echt alleen maar bijna tussen PvdA en VVD gaat. En waar dan vooral Noord-Nederland eruit schiet voor de PvdA. En de rest van Nederland is het iets meer verdeeld. Zuiden iets meer VVD eigenlijk. Maar het is wel mooi om dat, dat beeld te zien qua kleuren. PvdA is rood, VVD geel in dat kaartje. En je ziet dus heel veel geel en rood. En dan heel af en toe een plukje blauw. Wat dan bijvoorbeeld de Christenunie of SGP is. Of Groen, CDA. Maar eigenlijk gaat het echt tussen die twee partijen. Heel duidelijk op deze kaart te zien. De onverwachte tweestrijd in deze verkie verkiezingscampagne... Uh, die we eigenlijk niet zagen aankomen, Tim. Maar hij is er. En we wachten nog steeds op de twee lijsttrekkers. Ze hebben beloofd terug te keren... zodra het uh, vrijwel zeker is wie van deze twee partijen de grootste is geworden. We zijn in Scheveningen, we zijn in Amsterdam en ook nog andere plekken. Dus voldoende te bespreken straks na de klok van twee. Tot zo.